wordt getroffen. Morgen en overmorgen worden de nieuwe sancties officieel bekrachtigd tijdens een EU-top. Ook de Verenigde Staten verscherpen de economische sancties tegen Rusland. President Poetin heeft al aangekondigd dat de nieuwe sancties niet onbeantwoord zullen blijven, maar het is nog onbekend waar het Kremlin aan denkt. Het schoonmaken van het asbestgebied in Roermond gaat nog de hele dag duren, verwacht de burgemeester. Eerst wordt het gebied rond het station schoongemaakt en dan singles, de wegen van voor doorgaand verkeer en winkelstraten. Burgemeester Kamaert adviseert winkels de hele dag dicht te blijven. Het asbest kwam vrij na een grote brand vannacht in een jachthaven. Een groot deel van de binnenstad van Roermond is afgesloten. De gemeente Amsterdam is verplicht om asielzoekers zonder papieren opvang te bieden. Dat oordeelt de Centrale Raad van Beroep. Eerder besloot de Raad van Europa al dat de Nederlandse overheid iedereen in het land onderdak, kleding en voedsel moet bieden. Ook afgewezen asielzoekers en illegalen die niet weg willen of kunnen. Deze uitspraak geldt voor alle gemeenten nu er een Nederlandse uitspraak is. In Den Haag zoeken de coalitiepartijen nog steeds naar een oplossing voor het probleem dat is ontstaan nadat drie PvdA-senatoren gisteren een zorgwet van minister Schippers verwierpen. Onder andere vicepremier Ascher en minister Dijsselbloem praten erover op het ministerie van algemene zaken. Ook Marijke Lindhorst is aangeschoven. Zij is een van de senatoren die tegenstemde. Volgens ingewijden wordt er gewerkt aan een oplossing waarbij er een bijlage komt bij de wet die de bezwaren van de dissidenten moet wegnemen. In het wetsvoorstel is geregeld dat zorgverzekeraars mogen bepalen naar welke arts een verzekerde gaat. Het weer vanmiddag bewolkt, maar op steeds meer plaatsen droog. Nu nog hier en daar motregen. Temperatuur 9 tot 12 graden. Ook morgen bewolkt en regen. Op sommige plaatsen worden het dan 14 graden. Na vrijdag lagere de temperaturen en af en toe zon. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A6-Muiden Lelystad. Bij Lelystad 5 kilometer door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeerszin. In Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met men nu. ZFM. Luncht. Your word is mine. Don't take ride, right. Just show your face. Road in Jumpin' nah Don't shoot at ya Jumpin' Jump on on me bij de Jaren Top 40. En uh, prachtig uh, nummer natuurlijk, Michael Jackson Bad van het uh, gelijknamige album geproduceerd door Quincy Jones. En dat stond op 31. Ja, 31. We gaan uh, dus de top, uh, de eerste 10 hebben we gehad. En we gaan uh, de 30 in. Was, nee, we gaan de 30 uit. Want we krijgen nummer 30 nog. En uh, dat is een prachtige plaat, uh, Angela, toch? Ja, een hele mooie. J Jij bent er fan van, hè? Ja. Eigenlijk al vanaf haar allereerste plaat. Dus. Ja, ja. Nou, dit is een prachtig album van, van deze dame. En dan hebben we het over Kate Bush. En de, onlangs was ze nog in Nederland. En ik heb van een kennis van mijn vriendin van me gehoord dat het een geweldig concert geweest te zijn. Kate Bush dus. En de, het album wat wij gedraaid hebben, dat heette The Whole Story. De grote hits uh, staan, een paar van de grote hits staan erop. Onder andere Wuthering Heights. Maar uh, op verzoek van Angela, die fan is, draaien we een andere en Hoe heet het? Nou, dat was ook een uh, redelijk bescheiden hit. En dat heet Cloudbusting. Oh, Cloudbusting. Ik, ik zet weer de verkeerde uh, dingen open natuurlijk. Belachelijk, hè. Die, Ja, 37 jaar liet ze niets uh, van zich horen, want ze wilde gewoon voor haar kind zorgen. En uh, dat is natuurlijk een nobel, uh, streven. 37 jaar, maar liefst, uh, hoorden we niks meer van haar. En uh, toen ineens uh, dit jaar besloot ze weer op uh, tournee te gaan. Ze is ook in Nederland geweest, een fantastisch concert gegeven. Um, heb ik van een uh, vriendin van me gehoord die, dat, die daarbij was, die dat gezien heeft. En dat schijnt werkelijk weer fabelachtig. Ze schijnt nog niets aan krachten hebben ingeboet. Kate Bush dus. En het... Uh, Root nummer dat heette Cloud Busting. Van Kate Bush gaan we door naar uh, Eric Clapton. Ja, een uh, album dat ik uh, nog niet zo lang geleden opdook bij een, een, een, een, ja, een platenbeurs in het winkelcentrum. Bij VX zag ik die plaat staan. Het is een, een, een, een, een dubbel album en het heet Backtracking, dat is van Eric Clapton. En daar staan classics op, hits. Uh, weet ik het al, het is in, in een aantal mooie delen verdeeld. En um, het volgende is Clapton ten top. Ja, zoals Clapton eigenlijk begonnen is als blues gitarist. En um, van dit album draaien we dus Have You Ever Loved A Woman? Hier is Eric Clapton. A trembling pain. It's a shame and a sin You just love that woman Yes So much It's a shame and a sin Dat uh, oorspronkelijk uh, afkomstig was van uh, het album uh, Laila and Other Assorted Love Songs van Derek en de Domino's. En uh, die band was het ook, Derek en de Domino's dus. Uh, maar ja, uh, op deze plaats staan allerlei dingen. Backtracking heet die LP, een dubbele LP. En er staan allerlei dingen op de. Van de verschillende formaties waar Clapton in uh, gezeten heeft. Ook van The Cream. En ook van uh, John Mayle staan er dingen op. Dus. Uh, het is een hele leuke plaat als je de carrière van Eric Clapton uh, nog eens wil uh, doorlopen. Nou, nummer 29 stond hij. En um, we gaan door naar nummer 28. En ook dat is weer een beetje een blues. Het is niet anders. Uh, Elvis Presley. Er is dus 20, 20 fantastic hits, heette het album. En daarvan gaan we draaien Hard oh. Rock Hotel. Hotel. Heartbreak hotel where I'll be, I'll be just so a lonely baby, well I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. Be so, I'll be just a lonely baby, I'll be just so a lonely. Oh, uh, they're so lonely they could die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressed in black Well, they've been so lonely on the street They live never the back and think you're so lonely Baby, well, they're so lonely Oh, they're so lonely and they could die Well, if your baby leaves you Too heartbreak would help, but you will be, you will be so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely. You could die. Op zijn minst 60 jaar oud, heel oud al. Elvis Presley, 20, 20 fantastic hits. Van dat album was het afkomstig. Prachtige verzameling, dus waar heel veel mooie oude Elvis-dingen opstaan. En dit heet Heartbreak Hotel, kwam uit een gelijknamige film artiest die het meest voorkomt in deze top 40, dat is de volgende. Die staat er maar liefst drie keer in. En dat is toch wel een prestatie, vind ik. Ja, hoofdleverancier. Dat, eigenlijk. Hoofdleverancier eigenlijk, ja. zou je kunnen zeggen. Dus hij komt nog drie keer, komt hij terug. Uh, na, deze, nee, na, na deze plaat. Dus nog twee keer dan natuurlijk. Moet je even ja. zeggen. Op nummer, uh, moet ik even het nummer volgen, nummer 28 is dat. Even kijken. hoor. Oh, ja, dus nummer 28. Nee. Nummer 27 natuurlijk. Potverdorie. Ja, 27 alweer. Ja, zeg het, ook, mm. zeg het dan ook goed. Nummer 27... <laughs> Nummer 27. Badenwijn de Groot. En uh, nogmaals, die komt dus maar liefst drie keer voor in de top 50. Badenwijn de Groot is, maar het komt waarschijnlijk ook omdat we toen een keer een hele uitzending aan hem besteed hebben. Uh, toen hij uh, 70 jaar werd. Dus Badenwijn de Groot en uh, het album Double 2. Uh, er waren een aantal verzamelingen opeens, bij, uh, Vijf jaar hits. Daarna kwam Double 2. Een prachtige verzameling. En ja... Dan moet ik gaan kiezen nou, uit al die mooie liedjes die die man gemaakt heeft. En dit is toch een van mijn favorieten. Ik vind dit zo'n prachtig liedje. Het komt oorspronkelijk van het album Picnic en Tuin der Lusten. En het heet Canzone 4711. Boudewijn de Groot.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 Na ze verlangen, haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Er tocht een mag mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van strand, de geur van ode klon boei van het land. Prachtig arrangement van uh, Tony Vos. En uh, uh, ja, het is echt geweldig dit. Ja, Zo'n mooi liedje. Canzone 4711. En er zit één zinnetje in. Dat vind ik zo mooi. Hè? Vier cijfers vormen een reclamevlucht. En toen hing er Ode Klonje in de lucht. Dat vind, dat vind ik zo grandioos gevonden. Tekst natuurlijk van, uh, van Leonard Neig. Dat kan bijna niet anders. Baderwein de Groot dus. Van het album Dubbel 2 op 27. En uh, we gaan nu naar nummer 26. Ja, Dat wordt weer stof uit je oren jongens. En we ja. gaan hem helemaal draaien. We hebben er een aan. We gaan hem helemaal draaien. Uh, ik had persoonlijk dit album eigenlijk hoger verwacht. Als ik eerlijk was. Men. Maar ja, hij ja. is uh, niet hoger gekomen dan... Uh, 26? Nee. Ja. Nou ja, het is niet anders. Nee, hij staat erin. Hè? Dat wel. Let's Apple in! Van het album Let's Apple in to. Hold out of love en we draaien hem helemaal. You need te vergeten, een legendarisch album uit uh, 69, ook, ook als ik het goed heb. Dus het is alweer 45 jaar oud, maar het is zo verschrikkelijk mooi. Let's Apple in 2, uh, of 2, dat mag ook, uh, heette het album. En, en dit was natuurlijk Hollow the Love, een van de bekendste nummers van die plaat. Maar, nou ja, die hele LP is gewoon te gek. En uh, ja, ik had hem hoger verwacht, maar hij staat op 26, dus dat... Uh, dat is dan uh, toch mooi dat hij er in ieder geval <coughs> hoog in staat. Hè? Toch? Ja. Ja. Uh, we gaan door naar nummer 25. Even kijken. Even het lijstje er mee pakken. Want ik weet niet. Ja. Een band die uh, goed vertegenwoordigd is in, uh, in, uh, in, in deze top 40. Want. Uh, uh, ja, alle drie, nou drie van de vier staan er ook met soloplaten in. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Uh, we beginnen met John Lennon en uh, van hem hebben we dit jaar ook een, uh, een herdenkingsuitzending gedaan en uh, dat dat klopt allemaal natuurlijk. En op deze plaat is toch wel vrij behoorlijk gestemd uh, hm. door een aantal mensen. Uh, we praten, we hebben het over het album Mind Games en Daarvan gaan we die prachtige titels draaien. Hier is John Lennon op nummer 25. En uh, ook die zin kwam er weer voor uh, Make Love Not War. You heard it before. Mind Games op nummer 25 van uh, John Lennon. En dus ook behoorlijk opgestemd op dit album. Weet niet eens door mij. Dus kan je nagaan. Uh, <laughs> zo eerlijk was het. Mind Games dus. En de volgende groep, uh, nou duo eigenlijk, is ook behoorlijk opgestemd, want die staan op 24. En dan kom je niet zomaar natuurlijk. The Everly Brothers. En Don en Phil Everly hebben het goed gedaan. We hebben ze geduid het afgelopen jaar. En ze staan in de top 40. In onze jaren top 40. Daarin nog steeds je CFM Zandvoort. En we gaan door tot 5 uur. En er komt nog zoveel moois langs. Dus blijf aan uw toestel. Blijf luisteren. Want er komt echt voor elk wat wils. Dit is... Uh, de Everly Brothers in hun rock and roll tijd. Dan we dat heet Rib it up. Down by the Union Hall When the joy star's jumping I'll have Got me a date I won't be late I pick her up in my 88 Shack on down by the union En dat is dan toch lekker. hè? toch leuk? Die Everly Brothers. Kwalig! En dat nummer dat heette Rib It Up. Er zijn uh, diverse <coughs> andere versies van uh, bekend. Onder andere van Lil Richard. En nog veel meer mensen. Maar dit was wel erg leuk. Rib It Up, die Everly Brothers. En uh, dat. <coughs> uh, Kikker in de keel. Uh, en dat <coughs> van het album uh, Portrait. Of die Everly Brothers. En die stond op nummer uh, 24. En dan gaan we naar 23 en uh, dat is ook weer een merkwaardig duo, uh, mag je wel stellen. De uh, Hollies en de Birds uh, uh, uh, bij elkaar zou je kunnen zeggen. Graham Nash, die uit de Hollies kwam. Graham of uh, David Crosby, die uit de Birds kwam. Die elkaar tegenkwamen bij het duo Crosby, Stills en Nash. En later Young er nog bij. Maar de twee hebben ook als duo een paar platen gemaakt. En daar is dit er één van. Uh, even die moet uit, zo. Daar nou, is dit er een van. En, uh, dat uh, nummer, dat heet. De LP heet Wind on the Water. En uh, daarvan gaan draaien, draaien we Carry Me. Hier zijn Crosby en Nash. As a young man I found an old dream it Was as better than one-to-one -one As you have ever seen I made it some new wings And I painted the nose I wished so hard up in the air Up in their life And she was crying And she was wishing She could be free Of course I mostly remember Her laughing Standing and watching us play For a while there, The music Would take her away And she'd be singing Carry me, carry me above this world Carry me, carry me, carry me carry me, carry me above the world And then there was my mother She was lying white sheets there and she was waiting to die If you just reach underneath this bed And untie these weights I could surely fly She's still smiling but she's tired She'd like to hear that last bell ring You know if she still could she would Stand up She could. Jeremy was dat van uh, Crosby en Nash van het album Wind in On The water. En dan gaan we naar uh, nummer 21 alweer. Hè? Even kijken hoor, even kijken hoor. jongen, ja, nummer 22. Ja, dit was 23, dus dan krijgen we nu 22. Nou, um, dat is weer stof uit je oren. Het uh, is een uh, plaat die uh, is uh, erin gezet door een aantal mensen die gek op metal zijn. En, uh, of hard rock of hoe je het ook noemen wordt. Noem maar wel. In ieder geval... Uh, Drie ja. graden. Wat zeg je? Drie graden. Ja. Heb jij erop gestemd? Uh, ik wel, ja. Dan nou gaat hij niet door. Dan haal ik hem maar af. Oh. Onder andere. Onder andere. Ja, er zijn er kennelijk meer die dit lekkere muziek vinden. Black Sabbath. Uh, we draaiden het album Masters of Reality. En uh, daarvan... Nou ja, er staan alleen maar lange nummers op. Dus, en ik heb altijd gezegd... Lange nummers doen we gewoon zoveel mogelijk helemaal. Hoe heet het nummer? children of the grave it is Ozzy Osbourne at Black Sabbath yeah of reality.